9 uur. Dit is door almens met het NOS Journaal. Veel gemeenten hebben hun e-mailbeveiliging niet op orde. Criminelen kunnen zonder problemen phishingmails, spam en virussen sturen. Blijkt uit een steekproef van binnenlands bestuur. De beveiliging wordt genant slecht genoemd. Grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn uiterst gevoelig voor e-mails van oplichters. Als bewijs verstuurde het Binnenlands Bestuur een nep-e-mail uit naam van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb. Het mailtje werd voor echt aangezien. Maar drie van de vijftig gemeenten in de steekproef hadden hun beveiliging op orde. De vrees voor asbest is vaak onterecht en leidt tot onnodige ontruimingen en schoonmaakacties. Dat staat in een pamflet dat is ondertekend door onder andere de burgemeester van Alkmaar, een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties. De samenleving wordt onnodig op kosten gejaagd door het verbod dat vanaf 2024 geldt voor asbestdaken. Staatssecretaris Dijksma praat vandaag met gemeenten en provincies over asbestsanering. Er komt een nieuw onderzoek naar een aanslag uit 1974 in het Britse Birmingham. Bij explosies in twee cafés vielen 21 doden en raakten zo'n 200 mensen gewond. Volgens een onderzoeksrechter zijn er aanwijzingen dat de politie belangrijke tips in de tijd niet goed heeft onderzocht. De daders van de aanslag zijn nooit gepakt. Zes mensen zaten onterecht 16 jaar vast. De Birmingham Six kwamen in 1991 vrij. In Brabant en Limburg zijn wegen afgesloten omdat er modder en stenen op de weg liggen. Door het noodweer van gisteravond en vannacht. Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat is de ravage het grootst op de A74 bij Venlo. Tussen de Duitse grens en het knooppunt Tiglia. Daar spoelde een talud weg. De verwachting is dat die weg de hele dag afgesloten blijft. Ook de A73 was bij Linnen in de richting van Nijmegen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Daarnaast zijn drie provinciale wegen in beide richtingen afgesloten. Het weer vanochtend wisselend, bewolkt en vaak droog. Vanmiddag, met name in de oostelijke helft, opnieuw regen of onweersbuien. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwouderdorp... 9 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Haven en Muidenberg 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp... 4 kilometer file. 4 kilometer ook op de A15 Nijmegen... richting Gorkum tussen knooppunt Del en Afrit Arkel. Door een ongeluk op de Van Briendenoordbrug. op de parallelbaan van de A16 Rotterdam... richting Breda 3 kilometer file. Bij knooppunt Kleinpolderplein door een ongeluk op de A20 richting Gouda, 3 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven, 5 kilometer. Richting Breda op de A27 bij Werkendam, 2 kilometer file. En 201 Hilversum uit Hoorn 2 kilometer bij de A2. En 206 Soetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude, 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in uw mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral die tuin die 46 doden. Je vergis je laatst bij de bombardement, vergeten vergeet de 60. we met uh, Martijn Hendricks van de VVD. En dat zijn uh, de, over het parkeerregime. Oostbuurt en Koninebuurt is oneerlijk. Maar ik zeg ook nog even daarna... krijgen we dan uh, Arno Westenburger van... Uh, de beachpopzingers die bestaan 12,5 jaar. Die komt daar wat over zeggen. En we sluiten af met Edith van Beek die over de update Ode aan Zandvoort. De gratisklossie die in 2017 uh, aan alle uh, inwoners van Zandvoort uh, in de bus wordt uh, gestopt. Dus maar, ja, Martijn. Spannend. Ja, welkom. Welkom. Het woordje oneerlijk uh, vind ik wel uh, intrigerend. Kun je uitleggen wat, uh, wat, wat jij... Want het is de VVD en die heeft er ook schriftelijke vragen over gesteld. Zelfs een persbericht heb ik gehoord. Kun je even uitleggen wat hier uh, oneerlijk aan is? Maar daarvoor moeten we eerst even een stukje terug, denk ik, uh, in de geschiedenis. Want in het vorige collegeperiode, dus tussen 2010 en 2014... was de bedoeling dat er een soort nieuw parkeerbeleid werd uitgehold over heel Zandvoort. En dat de hele Zandvoortvergunning, uh, waardoor elke Zandvoort er voor 80 euro... Die, ja, goed, het hele verhaal is uh, denk ik uh, wel bekend. Ja, dat kan ik mij dus nog dat herinneren. Is, uh, en ook de vreugde die zich toen voor mij meester maakte, kan ik mij ook nog herinneren. En wat het nadeel was, was dat die vreugde niet, uh, niet universeel was. Dus hmm. je merkte, in, uh, het was toen in park Duinwijk en, uh, in de in Oud-Noord was zeer veel tegenstand tegen die vergunningen. Want daar werd op dat moment geen parkeerdruk ervaren. Er was een hele een enquête daar gehouden uiteindelijk door de gemeente. En toen, als resultaat daarvan, was er zoveel tegenstand. Ja, dat uiteindelijk het hele parkeerbeleid uh, tot stilstand is gekomen. Het werd dan ook een heel groot verkiezingsitem. Um, en sindsdien staat het eigenlijk stil. Staat het op pauze, ja. de uitrol van het parkeerbeleid. En er komt ook geen nieuw idee vanuit het college. Nou, dat heeft als resultaat dat natuurlijk die eerste twee wijken... de, de Koninginnenbuurt en de Oostbuurt, waar dat nieuwe parkeerbeleid is ingevoerd, dat die nou tegen een aantal problemen aanlopen. Want daar is de toezegging gedaan. Het gaat binnenkort, mag je met jouw vergunning in heel zandvoort parkeren. Nou, dat is niet nagekomen, want het staat nog steeds stil. De toezegging is gedaan, de vergunningtarieven gaan omlaag. Dat is na aanleiding van VVD-vragen toen geweest. Dus ook niets meer gedaan, want die vergunning is nog steeds 80 euro. Er is gezegd, twee jaar na de invoering gaan we dat evalueren. En dat is natuurlijk ook niet gebeurd, want het is, die complete uitrol is niet afgerond. Daarbovenop, dat zijn dus de echte beloften die door de gemeente zijn gedaan. En daarbovenop komt dat bij de laatste verkiezingen. Ik zei net al, het was een, een groot item. Dat er heel veel partijen is gezegd, we gaan enquêtes houden in heel Zandvoort van wat vindt u nou van het parkeren. En ja, zeker die grootste tegenstander van het oude parkeerbeleid, de grootste voorstander van die enquêtes, dat is de oudere partij, die zit nu in Zandvoort aan de knoppen. Die hebben ook de wethouder die over het parkeren gaat. En dan vind ik dat je het niet kunt maken dat daar niets uh, mee gebeurt met die toezegging voor de enquête. dat was niet alleen toch een belofte van de oudere partij? Nee, precies. Dat hebben heel veel partijen gezegd. Honderden in elk geval D66 en het uh, CDA. Nou, die drie partijen hebben nu uh, een, een meerderheid, die besturen Zandvoort. Dus dan vind ik dat je als inwoner mag verwachten van zo'n enquête, die zal, er, uh, die zal er moeten komen. Maar, is, maar zeker ook de verlaging van die... Uh, ja, van die tarieven. Ja, voor, voor die, uh, Want je betaalt nu 80, 80 euro. Ja. Ja, ja, ja. ja. Precies, je betaalt 80 euro. Dat is een, een kostendekkend tarief. Ja. Dus er wordt door de gemeente op die parkeervergunning geen winst gemaakt. Maar tegelijkertijd zie je dat in andere gemeenten dat daar hele andere tarieven gelden. We hebben toen in 2012, dat is een stukje in de geschiedenis, uh, zijn door de VVD-fractie ook schriftelijke vragen gesteld. Van, nou, hoe kan het nou dat andere gemeenten voor een vergelijkbare vergunning 25 euro vragen en Zandvoort 80? Ja. Toen heeft het college gezegd, van: nou, dat gaan we eens onderzoeken. Maar nou, dat is in 2012. Ook niks over. En daar is uh, nee, dat is wat ik bedoel met uh, die tarieven kunnen omlaag. Ja, nou, dat is er toch liggen wel. Dus er nog om. al wat uh, beloften, ja. heb ik. Ja. Uh, begrijp ik zo, ja. die nog nagekomen moeten worden. En jullie uh, idee is om nu eigenlijk te vragen van: kom dan maar met het waarmaken van die belofte. Nou, dat kun je denk als je de vraag. Uh, ik heb ze hier naar nou voren liggen dat is inderdaad uh, de insteek. Uh, ik heb gevraagd: het nou, er is gezegd uh, die tarieven gaan uh, omlaag. Hoe staat het met het onderzoek? Wanneer komt daar wat van? Ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd, uh, als je zegt van die 80 euro, dan kun je binnenkort in heel zandvoort parkeren. Dan is 80 euro voor één of twee wijkjes wel duur voor wat je dan uiteindelijk nee. krijgt. Ja. En ik heb gevraagd, nou, vindt het college dat nou ook? Um, en ik heb ook gevraagd nou, inderdaad, of, of het college nou ook vindt dat zo'n enquête een, goed manier, een goede manier is om uh, te peilen wat een bepaalde wijk daarvan vindt. Dat is de vorige keer toch ook gebeurd? Met een andere wijk, Dat is toen partij wijken, dat is in Partijenwijk in Oudmoord ja. gebeurd. Ja. En da daarom is het ook zo raar dat in, in die twee wijken is dat wel gebeurd. Toen is het ook niet ja. daar ingevoerd. Maar die, die wijken waar het toen al in was gevoerd... daar is eigenlijk niks aan gevraagd. En dat is natuurlijk... Ja, ik denk dat je als gemeente, als gemeente, zeker als overheid... moet je uh, voorspelbaar zijn, transparant zijn... moet je alle burgers uh, gelijk behandelen. En dan kun je niet maken dat je in één wijk wel wat vraagt... en in een andere wijken. Nee, niet. Nee, want die burgers die morren nu denk ik dan ook... Hè, die, hebben dus nu ook wel, uh, uh, die snappen het denk ik ook niet... waarom er niks gebeurt. Nee Nee, het staat nou gewoon in de praktijk is... sinds 2014 uh, stil. Dus er gebeurt ja. niks. Het wordt niet verder uitgerold. Het wordt ook niet afgebroken. Nee. Um, ja, wat je merkt als Pvd, Je krijgt natuurlijk regelmatig mails. En je wordt aangesproken op straat ja. over hoe het met, uh, met het parkeer gaat. En dat eigenlijk dat er twee kanten op gaat. Je hebt mensen die zijn hartstikke tevreden. en Die zeggen, nou wanneer wordt het nou eens uitgerold over de rest van het dorp. Ja. En je hebt mensen die zeggen, ja ik betaal hier nou al vijf jaar die 80 euro. En ik mag nog steeds niet overal parkeren. Dus wat nee. stopt er eens mee? Ja, terwijl dat ja. natuurlijk ja. wel een, een belofte was die eraan gekoppeld was. Ja. Ja. Dat was het. het, het ja. Kenmerk, dat staat ook zo nog steeds in het VVD-programma. Ik vind dat elke zandvoort. er moet overal een zandvoort kunnen parkeren. Ja. En dat is nog steeds niet het uh, geval. Ja, maar dat. Uh, nee, dat wordt een beetje moeilijk. Nou ja, de ja. vragen zijn gesteld, dus. Uh, ja, ik ben ook heel benieuwd uh, naar het antwoord. naar de antwoorden. Hè? En op welke termijn uh, verwachten jullie hier antwoord op? Nou, het college is verplicht om binnen vier weken te beantwoorden. Dus dat, uh... Echt een inhoudelijke beantwoording? Of ja. is het binnen vier weken? Dank u wel. We hebben de nota van genomen en we zullen ermee aan de slag gaan. Um... Nou, deze vragen die moeten binnen vier weken beantwoord worden. En uh, een van die vragen is bijvoorbeeld, want ik snap dat je niet binnen vier weken die tarieven kunt verlagen. Dat moet gewoon in allerlei systemen worden verwerkt. Maar er staat bijvoorbeeld wel een van die vragen, wanneer worden die kosten dan verlaagd? Als u zegt, dat gaan we doen. Dus het college kan nou kiezen met deze vragen van, we leggen uit. Nee, die tarieven kloppen. Dat blijft 80 euro en uh, we doen er verder niks mee. Dat maar, kan een antwoord dan dan zijn. Ook ja. en dan moeten ze uitleggen waarom ze dat een goede ja. manier vinden. Want dat is de vraag. En als ze zeggen, van, nou, inderdaad, die 80 euro is oneerlijk. Inderdaad, er moet een enquête gebeuren. Inderdaad, we moeten gaan evalueren. Dan staat er ook bij, van, wanneer gaat u dat uh, dan doen? Maar ik kan ook wel op een briefje geven. Dat als het antwoord uh, niet tevreden is. Dat we dat ook kunnen agenderen in de, in de commissie of in de gemeenteraad. Nee, dat ja, begrijp ik. Begrijp maar ik uh, zonder ja. koffiedik te kijken, wat verwachten jullie? Ja, ja. Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, aan de ene kant verwacht ik, ik, heb, uh, ik ben een, een jonge politicus, dus ik heb nog wat vertrouwen in hoe, uh, hoe politiek werkt. Dat als je tijdens een campagne allemaal zegt: het moet uh, anders en het moet op de schop. dat je ergens in je achterhoofd daar wel nog steeds mee bezig bent. Nou, ik denk dat de meeste, Tegelijkertijd... burger, de meeste burgers dat met je eens zullen zijn. Ja, ja nou, dat, ja. Is, uh, dat verwacht je ook. Tegelijkertijd zie je dat uh, de grote tegenstander van het parkeerbeleid, de oudere partij, nu aan de knoppen zit. Al, al twee jaar in wordt ja. de lakens uitdeelt. Ook de wethouder parkeren levert en dat er eigenlijk niets meer gebeurt. Dus dat, ja. Zou het geen prioriteit uh, hebben op dit moment? Ja, dat vraag ik me af. Want als je tijdens de campagne uh, had geluisterd... dan was het absoluut de prioriteit. Maar ja. dat geldt tegelijkertijd geldt dat uh, voor meer dingen. Ja. En, ja. Ik vind dat de standwoordspolitiek zich soms wat, wat ongeloofwaardig maakt... in het doen van beloftes die niet uh, worden nagekomen. Ik kan me ook herinneren dat tijdens de campagne was een hot item uh, We gaan een gebouwde krocht gaan we renoveren. En dat gaat binnen een jaar gaat, uh, de, de schep in Ja, Maar op, dat zijn verkiezingsbeloftes. Dat zijn allemaal verkiezingsbeloftes die worden niet, uh, niet gehaald. En dat is jammer. Ja, ja. Maar zeker. Want daar verschilde ook de partijpolitieke mening over. Maar over dat parkeren waren in elk geval deze drie partijen het hartstikke met elkaar eens dat het anders eens, ja. moest. En dat ja. Ja. Dus ik, ik heb er wel, ja, eigenlijk wel vertrouwen in dat ze daar ook wel wat mee gaan doen. En als er nou eens bijvoorbeeld een antwoord komt van... ja, we zijn ermee bezig. En uh, ja, we zullen daar inhoudelijk op antwoorden. Maar gun ons nog even een half jaar de tijd. Dat kan ik me ook voorstellen. Dat het ook zomaar een antwoord op jullie vragen zou kunnen zijn. Martijn ja. is nog heel erg vervallen. Nee, dit ja, voor merk je dat je wel eens krijgt. Dat zou wel een gemiste kans zijn. Ja, nee, precies. Maar ik, ik herken dit soort dingen met vragen... En het dan krijg je ook keurig netjes antwoord. Dank u wel. Uh, he, we komen erop terug. Op de orde aangekomen. Ja. <laughs> en, uh, en dan daarna is het een doodse stilte. Dus waarom zou dat nu wat anders zijn? Dus daarom vraag ik van, wat doen jullie dan? Uh, nou dan heb je als partij heb je natuurlijk een aantal opties om uh, verder te escaleren. Je kunt uh, zo'n antwoord, als dat niks zegt, dan kunnen we dat nog eens agenderen in de commissie. Je kunt, uh, dan kun je nog een mondeling in de commissie daar vragen over zelf een debat uh, aangaan. Uh, ja, daarna, maar het is allemaal echt koffiedikijk, hoor. Maar daarna zou je het ook in Zul, de gemeenteraad kunnen ja. agenderen. Dan kun je als raad ja, dus een ja, motie ja. aanbieden. Je kan heel veel aandacht aan wel mogelijk Je kunt ja. de druk op de ketel houden ja, en ja. steeds verder Nee, want ja. parkeren in Zandvoort is natuurlijk altijd toch iets wat iedereen is aangaat. En ik ga er ook vanuit dat niemand wil dat het zo lang uh, stil blijft staan. Want nee. in feite, hebben we, we hebben toen gezegd, vlak voor de verkiezingen, nou, toen was het zo controversieel. We ja. tillen het over die verkiezingen heen. Het is ook echt een groot verkiezingsitem item geweest. Maar daarna hebben we nu al twee jaar dit college. Dus ik vind dat er inmiddels mag langzaam wel wat gebeuren. Met het hele het parkeerbeleid vind ik. Maar zeker in dit soort schrijnende gevallen van die wijken waar het gewoon, waar, waar gewoon duidelijk even wat moet gebeuren gewoon moet gedane we, toezeggingen inlopen dat moet geen, uh, geen probleem zijn. Hoe nee. komt het dat jullie als VVD daar opeens nu mee komen als het al twee jaar er ligt? Is, dat, is er een aanleiding om te zeggen we gaan, hé, uh, hey, daar moeten we nog eens achteraan? Ja, zo zijn er altijd wel al meer punten waar je nog eens achteraan moet um, lopen jullie dat allemaal na ook gewoon nog eens van... Nou, we hebben gewoon is... ons eigen verkiezingsprogramma. En van tijd tot tijd kijk je daar eens in en kijken ja. van uh, wat willen wij nou... Met... Want ik denk, nou, we zijn een oppositiepartij. Hè? We ja. zitten nu twee jaar in de oppositie. Ja. Maar ik denk dat je als oppositiepartij niet alleen maar moet afwachten wat het college nou mee komt. Maar ook, zelf, ook met... zelf dingen. Ja. En, en dan overal maar tegen zijn. Dat lijkt me geen goede manier. Nee. Ik denk dat je als je ergens tegen bent moet je uitleggen waarom. En dan moet je met motie en amendementen moet je gaan kijken van kunnen we het bijsturen. Maar ik denk ook dat je van tijd tot tijd met eigen ideeën moet komen. In dat, in dat kader kun je dit zien. En kun je dan ook de andere partijen daarop aanspreken? OPZ, D66 en CDA? Ja, want dat okay. kan ik even ja. aanvullen. Ik, ik zou mij zomaar kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment binnenloopt... bij de wethouder die hier verantwoordelijk voor is... en je zegt, hoi, mag ik even met je babbelen? Hoe zit het eigenlijk daarmee? Want het is natuurlijk ook een mogelijkheid. Hè? Gewoon van, goh, jullie hebben dat beloofd. En uh, vertel eens even, is, ik hoor Gewoon maar niks. In bedoel je? Ja. Uit, ja. Dat is te, zou denk ik voor mij de eerste stap zijn. Gewoon klop, klop, binnenkomen, mag ik even wat vragen? Ja, of uh, werkt het zo niet? Ik zit natuurlijk nou, het, niet in de politiek. Het nadeel is dat het de vaak uh, zo werkt. Uh, maar het nadeel is ook dat uh, een gewone zandvoerder in de straat zeg maar, daar, daar dan niks over weet. En ik heb juist een beetje een hekel aan dat in zo'n achterkamertje even wat regelen. Ik denk, nou, nee, we leggen nou regelen, de vraag in... Het is vragen, hoe zit het er eigenlijk mee? Dat is niet regelen. Nee, precies. Maar dan krijg je... Uh, ik denk dat je met zo'n vraag zoals dit gewoon in de openbaarheid kunt spelen. Dat je ook duidelijk kunt maken. We, we zeggen niet alleen wat tijdens de campagne, maar we, maken het, we doen er ook wat mee. Ik denk ook dat uh, mensen betrokken kunnen zijn met het openbaar bestuur. Maar als jij in Zandvoort woont, moet je ook in de krant kunnen lezen. Van, nou, waar zijn die mensen daar allemaal mee bezig? In plaats ja. van dat ze bij de wethouder de Kamer binnenlopen. En daarom is het ook goed dat je dit soort vragen ook gewoon in de openbaarheid kunt stellen Gebeurt het wel trouwens bij binnenlopen? Ja, tuurlijk gebeurt dat ook. En zeker als je gewoon een feitelijke vraag hebt over iets in de onzin... om dat op zo'n manier te stellen. Hoeveel parkeerplekken zijn het kun je gewoon antwoord wat je gaf. Maar tuurlijk daarvoor zit je in de politiek. Maar tegelijkertijd, kijk, het verschil tussen oppositiepartij en een coalitiepartij... is dat de wethouder natuurlijk wat eerder luistert naar een partijgenoot of naar een coalitiegenoot. Ja, dat begrijp ik. Maar nogmaals, binnenkomen lopen en zeggen dit was jullie be belofte tijdens de verkiezing. Hoe zit het er eigenlijk mee? Dan kun je daarna altijd nog zeggen... ja, dat, uh, dan vind ik dat je dat de burgers moet vertellen. Want natuurlijk wordt er een antwoord gegeven. En... Dan kan dit alsnog, maar goed dit. Uh, maar ik denk niet geen praat. prioriteit, misschien ook. Ik weet het niet. Ik uh, wou het graag willen weten, maar, nee, maar wat, we komen wat, wat, weer achter. <laughs> wat jammer is dat het, ja, het staat twee jaar met het, echt, het grote parkeerblijf staat natuurlijk al twee jaar stil. Ja, het enige wat ja, er gebeurt ja. is dat uh, ik geloof in 8 van de twaalf maanden zijn de parkeertarieven verhoogd. Ja. Ja, dat is een beetje wat er uh, gebeurt met het parkeren. Ja. Het blijft een moeilijk probleem, hè? Ja, en niet alleen dat het een hoop geld kost... maar er ja. zijn uh, ook de laatste tijd natuurlijk ongelooflijk minder, veel minder plekken... voor ja. die bouw. En wordt steeds minder, hè, he, natuurlijk. Ja, en je ziet Probeer uh, maar eens in het centrum nu uh, nog je boodschappen te doen met de auto. Probeer nou, het nou, maar Daarom dus, gaat het niet alleen over het parkeerblijf... maar in het verlenen daarvan moet je ook zeker aandacht hebben... voor alle plekken die uh, bij verschillende dat bouwprojecten heeft te zomaar verdwijnen. Als je bijvoorbeeld in het centrum kijkt, dat Zwarte Veld, wat nou waar daar heel groot boos staat van wat vindt u van dat hier, uh, ja. hier gaat gebeuren? Ik hoop dat heel veel mensen uit die buurt zeggen van ja ik wil hier mijn auto parkeren. Ja, ik zit ja. hier. Ja. Ja. Want het is uh, ja. als je langs het parkeerplaats loopt, het staat altijd vol daar. Het is ja. niet, ik denk niet dat we die parkeerplaats daar kunnen missen. Nee, want ik zou je vertellen, op Zandvoort is wijken uit naar het dichtstbijzijnde dorp. Ik kom daar opmerkelijk veel plaatsgenoten tegen als ik naar Heemstede ga. Opmerkelijk. We kunnen gewoon domweg niet parkeren hier. Nee, er is veel te weinig inderdaad. Ja, het probleem is dus inderdaad, er zijn sowieso te weinig plekken. en dan, Zeker in de zomer als er nog veel toeristen bij komen. Dus het parkeren in Zandvoort is eigenlijk altijd een heel lastig probleem. Uh, in de vorige periode hebben we dat geprobeerd op te lossen met dat hele bewonersparkeren over het hele dorp. Nou, dat was een brug te ver. Dat is ook niet gelukt jammer, hè? Dat, ja, dat kun je jammer vinden. Ik denk dat als, als een twee weken zo'n verre tegenstand is... dat je ook niet vanuit een ivoren toren moet zeggen... we gaan het toch doorduwen. Nee. Maar nu, nu krijgen we dat voor weekend hè? Volgende week. Er komen dus ontzettend veel mensen komen hier. Ja, wij moeten die hun auto allemaal neerzetten? Nou ja, het bedoel, is natuurlijk niet ant, alleen maar met de auto dat... bereikbaar. Nee, dat weet ik we ook met de trein. We zijn een van de weinige bladplaatsen Ja, weet ik. Maar toch komen mensen wel met de auto. Dus... Ja... Dat, dat zal ook, ik denk dat het in Zandvoort altijd wel een uitdaging zal blijven. Want we zijn een klein dorp met 17.000 inwoners. Dus ja. je kunt niet zoveel parkeerplaatsen bouwen dat je op elke zomerse dag nee. iedereen daar maar, maar... ja, als je zo'n evenement ja. dan binnenhaalt... Dan, ja. dan is de logische ja. consequentie dat je ja. natuurlijk ook naar dat soort dingen kijkt. Ja. Ja. En maar en dit, gaat echt, dit gaat echt over het, het grote parkeerbeleid. Ja. En, ja. hele, en dit gaat echt, die, die vraag die we nu hebben gesteld ja. gaat echt alleen maar over... Over die zoek, twee buurten. Eh, deze ja. twee buurten, ja. want die lopen er nou gewoon tegenaan dat het uh, ja. stokt en dat er niets ja. gebeurt. Ik denk dat wat betreft het grote parkeerbeleid moeten we ook een beetje... Ja, toch... Ook afwachten waar het college zelf mee komt. Ja. Ik hoop nog steeds nou ja, dat, dat ze daar binnen deze periode nog mee komen. Maar ja. we hebben genoeg onderwerpen om vragen over te stellen. Ja. Nou, heel goed dat jullie dat, dat ja. doen. En ik uh, ben, ben, ben benieuwd, benieuwd, benieuwd wat er voor antwoorden komen. Of er antwoorden komen. Nou, ja, Over antwoorden. Er zijn komen. Van antwoorden komen. Ja. Maar de vraag maar is een ja, ja. Ja. ja, de vraag is inderdaad wat dan het antwoord zal zijn. Zal zijn. Ja, ja, ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. Maar goed, jullie ook, neem ik aan. Uiteraard al een vermoeden? Ja, ik weet het niet. Ik, ja, uh, jij bent vol als vertrouwen, ik, Als ik he? antwoord zou weten, zou ik natuurlijk geen vragen stellen. Nee, dat is ook zo. Nou. Nee, maar ik zei niet dat je het antwoord weet of vermoeden had. Maar goed, dit terzijde. zijde. Ja. is inderdaad koffiedik nee, je kijken. Wordt, uh, je wordt soms een beetje sceptisch over waar ze mee bezig zijn. Maar dat ja, ja, ja. laten we vertrouwen houden. Maar dat terzijde. Goed, nou, dank. En, uh, ja, we, uh, we volgen het, we blijven het volgen. Prima. Ja, dankjewel, okay. Martijn. bedankt ja, voor het uitleggen. Ja.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 And you say you belong to He's my, me. It is my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 We zijn er weer. Het gaat zo snel allemaal. Onze volgende gast is een Arno Westenburger. Dirigent van... De Ja, En die bestaan van een half jaar. Correct. Dat is ook wel weer een hele tijd. Gefeliciteerd. Missie, je knipt het een keer met je ogen en je bent 12,5 half jaar verder. Ja, het is niet te Time flies when you're having Absoluut, absoluut. Ja. En dat wordt een groot feest denk ik hè? Dat Morgen? hopen we wel. als Morgen? dat een beetje het... lukken. Nee, volgende week. Volgende week. Hè? Ja, het heeft een beetje raar in de in, in de planning, in de, in de, in de planning gestaan, maar, weer, ja, wat vandaan komt weet ik niet. Maar goed, het is in ieder geval volgende week, pas 4 ja. juni. Okay. Ja, dus achteraf en gezien dat niet zo'n topdatum, want echt, uh, nee, dat, dat was super druk in het dorp. Maar ja, we gaan wel zien. Maar ah, ah, dat, dat gebeurt. Als hier, de mensen toch het dorp niet uit kunnen, dan kunnen ze naar ons toe komen. Dus ja, precies. Ja. Maar dat is echt de datum? Dat is de datum. 4 juni, 8 uur s avonds in de krocht. In de krocht. Ja. Nee, ik bedoel, dat is echt de datum van de 12 Oh, nee, nee, nee, ja. dat, nee. Dat was in maart. Oh, dat was ja. in maart. Ja. ja, we zijn ooit op 26 september 2003 zo begonnen. En dat hebben we als eerste datum aangehouden. En vandaar dat zijn we gaan tellen. Ja, dus, uh, half jaar. Ja. Ja. En hoe gaat dit uh, jubileum eruit zien? Vertel eens. Nou, we hebben er gewoon een, een concert van gemaakt. Net als we 2,5 jaar geleden hebben gedaan met een 10-jarig jubileum. We hebben ook nu weer een heel orkest. Of ook een heel concert in elkaar gedraaid. Waar we even denken, 18 nummers geloof ik gaan zingen. Er zit nog een instrumentaal stuk bij van het, van het combo. wat we er tegenwoordig bij hebben. Dus die gaan ook nog wat doen. En gasten? En dat is een, nee, we hebben verder geen gasten. Alleen we hebben wel twee uh, dansers erbij. Bij twee oh. nummers wordt, uh, wordt gedanst. Dus dat, uh, dat is voor ons ook nog een hele verrassing. Oh, want heb we, nog niet hebben nog niet, uh, we hebben het nog niet oh. gezien, we hebben oh, alleen de nummers bepaald. Interessant voor de dansers van hier. Ja. Ja? Ja. Oh, ja, van Conny Lodewijk. Ja, correct, dat klopt. Ja, die, nou, uh, ik, ik, ja, dat is via via ergens gegaan. Ik weet niet precies hoe het geregeld is, maar op een gegeven moment werd er gezegd: joh, hebben wij twee nummers waar, waarop gedanst oh, kan worden? Dus ja. we hebben twee nummers voor uitgezocht: eentje ja. voor de pauze eentje na de pauze. Het is een beetje leuk uh, verdeeld. Ja. En ja, nou, dan gaan we zien. Wat er komt voor ons ook een, uh, een verrassing. Dus uh, ik hoop dat elkaar niet in de weg staan. Niet. Nee. Nee, nee, hoor, nee. Ik denk dat dat heel leuk zal zijn. Ja, dat denk uh, ik ook wel. Ja, ja absoluut. Ja. En waar gaat dit uh, festijn gebeuren? In de krocht. In de krocht. Ja. 8 uur en Ach, uh, half acht gaat de zaal uh, open. En daar zijn ook nog kaarten verkrijgbaar. Je kan ze nu al uh, bij, bij Bruna uh, kopen, eventueel. Maar ze zijn ook daar aan de deur nog uh, en te verkrijgen. 8,5 euro en dat is inclusief één drankje. Dus, oh, nou, gezellig. Uh, Hoeveel voorleden hebben jullie? Ik weet niet de exacte telling op dit moment, maar we zitten op ongeveer 30, 35 leden. Ja. En dat is ook wat je wil? Je, wil je nog meer? Wil je minder? Zijn de mensen die niet altijd mee kunnen doen? Hmm, nou, het is op zich is dit een leuk Leuke, leuke grootte. Er staan al iets meer bij mogen, met name mannen, maar dat is altijd een is probleem bij mannen. ieder koor. Ja, ja, helemaal bij een mannenkoor dan, maar <laughs> <laughs> ook voor een koor is het heel moeilijk om de mannen bij te krijgen. We hebben er best wel een aantal, maar er mag nog wel meer, meer power uitkomen, ja. dus uh, met name bij de ja. we nog en, wat, en uh, de beachpop, wat heren erbij. Uh, en popmuziek. Ja, poprock. Van alles een ja, beetje. 60, 60. Ja, daar begint het een beetje inderdaad. 60, ja. 70, uh, 80, 90, 0. Ja. En ja. Uh, ook okay. zeer recent. Dus ja. we hebben best wel ja. een heel breed, uh, ja. brede periode die we pakken. Ja. Ja, dus daar kan jij ook wel weer uit putten. Jij maakt altijd hier de muziek erbij, oh, toch? Ja. ja, dan kan ik jullie ook. Ja, oh, ja, hoor. Heel uitgebreid repertoire. <laughs> en jij bent de ja. dirigent vanaf het begin? Eh, ja, vanaf het begin. Okay. Ja, was voor mij ook helemaal nieuw. Ik had het nooit gedaan. Je had nooit, nooit, nooit gedaan? Ik had het nooit gedirigeerd. Nee, nee. Oh, helemaal niet. Nou, daar willen we wel iets van weten. Ik bedoel. Nou, het... ja, wat wil je ervan weten? Nou, hoe dat dan ging en hoe dat dan kwam? Ja, nou, hoe kwam dat? Ik, uh, ik speelde al wel uh, piano en ik had wel koorervaring. Ik, ik zong uh, vroeger in een koor. En toen ben ik hier uh, in Zandvoort komen wonen toen ik 19 was. En toen ben ik hier bij een koor gegaan uh, wat ja. aan de kerk verbonden was. Dus een, een jeugdkoor. Daar ben ik gaan zingen. En ja, daar zat ik ook wel eens achter de piano in de pauze en zo. En, uh, ja, van daaruit is het, toen, is het toen... die is natuurlijk... Die is een heel ander ja. andere, ja. andere vak, inderdaad. Springen, ja. Maar op een gegeven moment kwam het idee van... Goh, zullen ze een popkoor beginnen? We ja. zijn mijn schoonouders die zijn daar mee gekomen. En die, die, uh, mijn vrouw en mij ze hebben daaraan begonnen. En toen ja, kwam vanzelf de vraag van... Joh, wil jij proberen te dirigeren? Nou ja, laat maar proberen. En dat ik heb is wel, uh... kennelijk dus dermate goed gegaan. Het is gelukt, ja. Leuk, ja. Ze snappen ongeveer wat ik bedoel. dus ja, is, uh, ja. Ook, nee, Ik denk dat het dan wel goed gaat. Ja. En anders dan roep je gewoon wat je bedoelt. Nee, hoor. Ja, nou ja, goed. Daar hebben we repetities voor. Dus, uh, ja, precies. Ja. Heb je nog iets gedaan in die, in die tussentijd? Zult... Ik ga nog even kijken hoe we een workshop dirigeren. Of... Mm, nou, ik ben één keer naar een open dag geweest. In, in Utrecht was dat geloof ik, daar zit een, een ROC, was in een uh, koord directie uh, geven. En dat is een soort open uh, oefening, daar ben ik toen Goeie geweest, wat, wat dingetjes opgepakt. Op ja. Maar verder is het gewoon, ja, uh, uit de praktijk ervaring opdoen en dan zien we wel hoe het gaat. Ja, voor een leek is het altijd, hij zwaait maar wat. Ik ben ooit eens een keer bij een, uh, oh. een concert geweest en daar ging de diri dirigent, die ging tegen de vlakte. Oh, dat ja, is ook dat niet anders. warmte en zo, maar yeah. dat wist niemand. Daar heeft hij het, het koor. Nemen? Nee, ik niet. het <laughs> Koor heeft dus uiteindelijk besloten om het gewoon maar af te maken. En toen dacht ik, Ik kan bedoeld, dus kennelijk nou niet ook zonder dirigent. Ik bedoel... ja, soms kan dat misschien wel hoor. Ja, ja ligt Is eraan hoe... misschien makkelijker dan bij... Nou ja, dat weet je eigenlijk niet. Uh, dan bij, bij een orkest? Een orkest. Ja, ik zou het niet weten. Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik inderdaad naar een concert van een orkest kijk... en ik zie wat die dirigent doet, dan snap ik hem ook niet hoor. Nee. Ik maar begrijp er helemaal niks van. Ja, geef toch iets aan, aan. En dan. zij begrijpen hem Maar daar ja, gaat het daar om. En jij ook, jij geeft ook... Jij kent het ja. alle nummers ik, ik ken alle nummers ja. en uh, ja goed ik geef het, uh, het tempo aan en ik probeer een beetje de dynamiek uit te breiden van Joh, wat zachter wat harder maar het belangrijkste is en dat, dat zeggen mijn koorleden ook uh, ja. dat ze heel goed steun hebben aan mijn uh, mimiek Oké, okay. dat wil zeggen ik, aan ik, jouw ik, ik, nee, maar ik ik playback de tekst mee daar hebben ze heel veel steun aan ja. Want we proberen het wel eens zonder mij. Ja. Als ik van nou zing maar, kijk maar hoe het gaat. En dat gaat op zich gaat het wel. Maar ja. dan hoor je toch dat er wat twijfel is hier en daar over de tekst en zo. En uh, daar hebben okay. ze dan heel erg steun aan. Oh, nou, hartstikke goed. Ja. Spannend hoor. Ja, ja. nou. Ik, uh, ik vind, het, ja, ik vind het hartstikke leuk. Dit wordt natuurlijk spannend in, uh, bij de uitvoering. Ja, dat, ja uh, we hebben gisteravond ja. nog repetitie gehad en dan volgende week vrijdag nog eentje. En dan gaan we, gaan we er tegenaan zaterdag. Ja. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik denk dat het volle, hele... bak, volle bak wordt. Ik denk hoop ik. het. Ik hoop ja, het. Ik denk het wel. Jullie ja. ja, hebben ontzettend veel. Vorige veel keer, bij sense. tienjarig, was het ook ja. uh, zat het ook helemaal vol. Nou, dat we hadden vooraf ook niet ja. zo heel veel verkocht, maar aan de, de deur nee. ging het helemaal. Uh, nou, natuurlijk, je vaste schare mensen die toch? We ja, zijn wel een beetje wat doen, jullie, wat doen jullie door het jaar heen aan de uitvoeringen? Uh, nou, we organiseren ieder jaar de Korendag. Ja, in de, in de ja. Protestantse kerk. Dat is in oktober altijd. Ja. Dus daar gaan we nou ja, na dit concert weer, weer naartoe idee. leven. Ja. Ja. En verder ja, worden we dus voor, voor, voor wat dingen gevraagd. Uh, we zijn een paar weken geleden nog in Worm en Veer geweest. Was daar een Korendag uh, hebben we meegedaan. Oh, Hadden voor on, ons nee. voor ingeschreven. Ja. Dus dat doen we af en toe. En meestal met de kerst zijn we erg druk. Ja. worden we regelmatig gevraagd, ja. uh, of hier in het dorp of in Haarlem. ja, en ja, we uh, ja. We allemaal een baan he, natuurlijk ook. ja, nee, het is dat allemaal het hobby, het is, is allemaal het hobby. Is allemaal erbij, ja, hè? precies. Ja. ja, de enige professional die we erbij hebben zit is onze pianisten. Oh. dus die die huren we ook echt in. ja. Maar de rest is allemaal uh, ja, ja, dus ja, amateurwerk. Dat, uh, dat beperkt je in, uh, in, in, in bewegingsvrijheid. Ja, precies. Ja, ja, je kan niet door de week overdag een keer. Nee, dat dat nee, zit er niet nee. in. Nee. Je moet het van de weekenden en, en eventueel een, een avond uh, hebben. Kom alle leden uit Zandvoort? De meeste wel. Ja, er zijn een paar uit Haarlem uh, die erbij zitten. Mm. Maar het, uh, ja, het Leeuwendeel is toch wel Zandvoort. Leuk. Ja. Nou, Hartstikke goed. Ik wens jullie uh, een goede, goed jubileum. Dank veel succes. Ja. En uh, spannend op naar de 25 jaar. Ja, ja, nou, dat duurt nog even. Maar uh, nou, ja. je weet het nooit. Dit ging dat ook heel snel. Oké, dus, uh, okay. okay, dank, dank jullie succes. wel. This ja. Het is de moment, Gerry. Ja. Ons laatste gast gas is Edith van Beek. Hallo. En goedemorgen. Edith. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat ons vertellen over Ode aan Zandvoort, het mooie Klossie, hè, die in 2017 gratis in alle bussen van uh, Zandvoort komt, hè, alle bewoners. Ja, Gaan een, we update, we hè, een, up, een update. Ga jij. Ja. Vertellen hoe staat het ermee? Ja, we, we zijn eigenlijk heel tevreden. We zijn um, in februari begonnen, ietsje later denk ik... met ondernemers te benaderen om te kijken of zij um, deel willen nemen. Want het magazine wordt echt een uh, cadeau van de ondernemers aan het dorp. En inmiddels zijn er uh, toch al net iets meer dan 60 uh, bedrijven... Zandvoortse bedrijven of bedrijven van Zandvoorters... die, uh, die ons initiatief omarmd hebben en uh, zichtbaar worden in het blad zodat we hem straks kunnen gaan maken. En wanneer is de deadline dat jullie zeggen, nu gaan we maken... Nou, wij zouden heel graag rond de zomer... misschien net voor de zomervakantie of anders daarna... Uh, voldoende ondernemers bereid gevonden te hebben om, uh, om, om deel te, te, te nemen. Starten. En dat zullen er in totaal zo'n honderd uh, moeten zijn. Dus we, we willen graag nog met veertig uh, afspraken maken. Uh, als we zover zijn, gaan we beginnen. En we zijn al een klein beetje bezig. Want Zandvoort is natuurlijk een heel erg uh, seizoensdorp uh, ja. ja. uh, ook. Dus zeker met mooi weer en het strand hebben wij echt al wat dingetjes gedaan. Leuk, ja, want het is, is nu heel hard werken natuurlijk, hè? Met dit, uh, met dit weer en nu de foto's, begrijp ik, moeten gemaakt worden. Het meeste zullen we toch echt wel doen als we de financiën rond hebben. Oké. Okay. Uh, maar ja, sommige dingen moet je niet missen, dus... Uh af en toe zijn we al, uh, al wat bezig. En dat doe je niet alleen, hè? En je hebt... Nee, zeker niet. Nee. Wij nee. Hebben, een, we hebben een mooi team van uh, specialisten... Ja. tekst- en beeldmakers, zeg maar. Ja, dus ja. schrijvers en ja. fotografen. Waar we... Deze uitgave is al eerder eenmalig... ook voor een viertal andere dorpen gemaakt. Ja. Um, ja, en dan heb je op een gegeven moment een, uh, een team waar we, waar we heel graag mee samenwerken. En we hebben ook zeker nog wel um, wat zandvoorters waar we graag uh, mee samen gaan werken. Bijvoorbeeld Marker Termest de Dichter, die oh, ja, hebben ja, ja, we ja. afgelopen leuk. donderdag meegesproken. En hij gaat ook uh, wat van zijn dichtkunst in oh, het uh, leuk. blad leuk. met ons delen. Ja, ja. Leuk, ja, want uh, er liggen hier inmiddels dus twee uitgaven. Eentje van Lisse en, uh, en Heemstede, zie ik. Ja. Uh, hoe zijn ze ontvangen? Ja, iedereen ja, enthousiast. enthousiast. Ja, het is echt heel leuk. En, en dat houdt ons ook absoluut gaande hoor. Ja. Dat het is een eenmalige uitgave. Mensen weten er soms van tevoren al wat van. Soms ook helemaal niet. Als ze er van tevoren wat van weten. denken ze, oh ja, daar komt zo'n krantje. En dan ja. valt er toch ineens een blad en, van een, een, ruim 700 gram ja. op de mat. Ja. Ja. En uh, ja, mensen zijn heel positief uh, verrast. En uh, waarderen het ook echt uh, dat, het, dat ze dit cadeau krijgen. En, ja. en het is... Uh, Um, eigenlijk van de, een cadeautje van de ondernemers. Zeker. Maar wat is de inhoud? Is dat ook puur van de ondernemers? Nee, absoluut niet. Nee, goed dat u dat zegt. We, we maken een blad wat in Zandvoort uh, 180 pagina's dik gaat worden. Waarvan twee derde deel geen enkel commercieel belang heeft. Hm. Dus het blad heet Ode aan Zandvoort. En uh, 120 pagina's gaan, gaat over de historie, de mensen, de bijzondere plekken. We zetten stille krachten uit het verenigingsleven in het zonnetje. Die echt normaal achter de zitten. schijnwerpers ja, blijven. Ja, ja. We hebben een leuke opdracht voor uh, de razende reporters van de scholen. Dus ja. uh, zodoende proberen we echt een, uh, een compleet beeld. Een van beeldgroep van Zandvoort uh, ja. naar voren ja. te brengen. Ja, ja. En, en, de, en de ondernemers die zijn allemaal enthousiast? Die jullie benaderen. Ja, zeker. Het is ja. heel leuk om te merken dat Zandvoort er zin in heeft. En uh, wij natuurlijk ook. Ja. Maar het is natuurlijk altijd maar afwachten... of dat uh, bij degene waar je tegenover zit ook... Uh... Enthousiast ontvangen. Maar hoe benader je de ondernemers? Ja, we hebben een klein team met uh, mensen die op pad gaan. Ja. Wij, wij houden gewoon van persoonlijk. Dus we gaan heel graag langs. En we proberen afspraken te maken. Soms lopen we ergens binnen. Um, dus dat is zoals we benaderen. Iris van der Boom is een Zandvoortse. Ja. Ja. Uh, Anita Beum is een, een vrouw die ook in Zandpoort Noord woont. En wij hebben dit uh, eerder ook voor Zandpoort Noord gemaakt. En Willemijn. Uh, nou. Hortelboer, sorry, de achternaam. En ik zijn op pad. Ja. En uh, wat wij nu hebben bedacht is dat we woensdag 8 juni... een informatieavond graag willen houden. Het is een probeersom Om te kijken of we ondernemers die misschien nu nog twijfelen... die we al benaderd hebben. Of ondernemers die denken, oh wellicht is het echt wel wat voor mij. Volledig vrijblijvend hebben we een, uh, een twee uurtjes bij uh, Rabbel. Ja? Op het kerkplein nummer 7. Mm -hmm. Van half 7 tot half 9. Waarin we ja, vrijblijvend willen uitleggen. Wij zijn daar dan alle vier. Wat, we, wat onze plannen zijn. Wat de mogelijkheden zijn voor de ondernemers. En zoals het, uh, het hele project zeg maar, in elkaar steekt. Willen we graag toelichten. En jullie hebben dat laten weten aan alle ondernemers van Zandvoort. Dat, daar begin ik nu mee. Met dat okay. te laten weten. Het Heel is goed. over anderhalve week. Ja. Dus um, ja. ja, we zullen ook in de Zandvoortschool ja. dan nog wel wat vermelden ja. op Facebook. En de radio nu. Nou, dit moet dus gaan lukken. Ja. Ja. Um, uh, de VVV uh, schakelde je die ook in? Heb je daar ook contact we mee? We hebben gesprekken die gehad uh, met uh, ja. Lana, maar ja. we hebben nog geen concrete afspraken gemaakt. En mm. dat, dat moeten we gewoon nog kijken hoe dat verder ja. gaat lopen. Met ja. ja. ja. de gemeente en, hebben we overigens ja. wel uh, ja. afspraken gemaakt. En een heel goed contact, dus dat... Uh, dat is leuk. Die heb je ook nodig verdelling. hè? Zeker. Ja. ja, wat leuk is, sorry ik onderbreek je, nee. is dat we dat we echt wel heel veel opties hebben. Dus de, de eenmanszaak die uh, doet mee, deelt, uh, is deelnemer, maar ook een bedrijf met 80 werknemers. Dus alles, uh, ja, alles wat dat kan, betreft ja. is het niet per se een editie voor een bepaalde groep. En uh, we vinden het heel leuk om de ondernemers of bedrijveninstanties op zo'n manier in het blad te zetten. Dus niet in een traditionele reclamevorm, maar wij maken ja. graag de artikelen... Ja. Um, zoals zij het leuk vinden om erin te komen. En ook zinvol achter. Dus wat zij graag willen dat het dorp van ze te weten komt... gaan wij heel graag de tekst voor schrijven en uh, mooie foto's bij maken. Ja, ja want het, de foto's zijn ook echt wel heel belangrijk. Uh, Je ja. ziet er echt heel... Uh... Ja, het uit om het zomaar te zeggen. Ja, ja, ja. Ja. uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat iedereen ook uh, te weten komt van dingen waarvan je dacht: hé, hey, dat wist ik helemaal niet. Zeker. In mijn dorp. En uh, die is, doet dit, die doet dat. Het is leuk als je elkaar gewoon nog beter leert kennen. Ik bedoel, Zandvoort is een heel hechte gemeenschap. Maar uh, ja, om de hoek woont misschien iemand, misschien wel een paar deuren verder, die, uh, die je nog niet kent of met een heel mooi verhaal. En zowel uh, ja, over de, de Bedrijven als over je buurman zonder enig zakelijk belang ja. is er heel veel ja. moois te vertellen. Ja, is dat ook de visie ja. die erachter stak? Verbinden. Ja, zeker. En jullie doen dat met z'n vieren, maar ik neem aan ook niet vrijblijvend? Nee, ja, het is heel veel tijd wat we erin steken. Alleen en, tijd? Uh... Komt er nog wat uit? Is het nog <laughs> commercieel? Jullie, jullie opzet niet? Nou ja, in zoverre, iedereen die aan meewerkt, die krijgt betaald. Ja, ja. En dat is uh, marktconform. En in een uitgeverijenbranche is dat, ja, ja. Uh, is dat niet keihard. Nee. Dus ja, nee, het is geen vrijwilligersinitiatief. Nee, nee, dat, wat, dat... dat was de vraag eigenlijk. Ja, voor ja. niks gaat de zon op, hè? Nee. Ja, ja. ja nee, het is fantastisch. Uh, ik ben ontzettend benieuwd als ik dit zie liggen en denk ik... Nou, ik hoop wel dat ik inderdaad januari 2017. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> nou, iedereen gaat hem op de mat krijgen. En dat zal ja. begin 2017 worden. Ja. Dus we hebben nog een half jaar zeker om, ja. uh, om helemaal te realiseren. Neem je het Verstappen weekend ook mee? Volgende, volgende week? We, we hebben zoveel keuze dat we, dat we in ieder geval, het circuit gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. Ja. Uh, Max ja. gaat er komen. Ja. Dus uh, wat precies, dat, dat gaat zich allemaal in de komende tijd. Te ontvouwen. Nou ja, er gebeurt gewoon heel veel hier ook. Hè. Elk, elk weekend is, ja. er, is er iets hier. Ja, want we gaan zo meteen weer afsluiten he, met ja. het programma. Ja, en dat hoor je ook allerlei dingen die, die heel veel tegelijk op één zaterdag of één zondag. Zeker, dat en dan, heel dan hebben wij veel pagina's. Maar 180 ja. pagina's ja. heb je ook weer ja. zo gevuld. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Zeker. Ja. Ja. Ja. Nou, Leuk. Spannend. Zeg nog eventjes de informatieavond. Informatieavond ja. bij Rabbel op het Kerkplein. Ja. 7. Ja. Woensdag 8 juni van half 7 tot half 9 hebben we de koffie klaar. Als iemand een borrel wil, ook En dan prima. is het de bedoeling? Dat de ondernemers uh, uit Zandvoort, die interesse hebben, bij ons langs kunnen komen. En wij leggen heel graag uit... Uh, hoe de vork in de stil zit en wat de mogelijkheden zijn die wij bieden. Eventueel op Facebook hebben we Ode aan Zandvoort. Dat we te vinden zijn. En ja. de site is www.ode-aan.nl. Met nog meer info. En daar staan ook onze contactgegevens. Dus okay, als mensen ja. zeggen, ik hoef niet zo nodig in een hele groep uh, langs te komen. Doe mij maar lekker één op één. Doen we heel graag. We komen ja. graag langs. En ja. Ja. op ode-aan.nl staan al onze contactgegevens. Oké. Okay. Nou. Ja, heel spannend. spannend? Wat, wat uh, staat na Zandvoort op? Uh... Geen idee. Oh, oké. Okay. Is, is <laughs> dat uh, een brug te vijf? <laughs> Eén voor één, stap voor stap. Nee, het is okay. nog maar de vijfde. Dus ja, er zijn nog nee. geen dikke olie de organisatie. Maar we, ook oh, wel het vijfde. De Zandvoort vijfde Zandvoort gaat glossie. de vijfde. Zandvoort, Zandvoort uh, huizen begonnen. Zandvoort Noord, oh, dus Heemstede, Listede, en nu Zandvoort. Allemaal en dus kleine, kleine gemeentes zeg maar. Ja, als je uiteindelijk overal op de mat gaat vallen, dan is er een einde aan de dorpsgrootte? Ja. Um, maar wel zuid kennemerland Voor ons nog een beetje bolle streek, natuurlijk, Lisse. Ja, ja. leuk. Stap ik... voor stap. Heel, goed. Antwoord. Ja. Zo heel is veel antwoord. Heel veel. We zijn heel erg benieuwd. Dank u wel voor de tijd. En dank je wel. Oké. Okay. Sluiten met de agenda en daar staan heel wat uh, dingen op uh, vermeld. Tot en met 19 juni, de nieuwe expositie overgevormd glas ontour in het Zandvoortsmuseum. En zeer de moeite waard. Zeker. En dan hebben we de Benelux Open Races op het Circuit Park Zandvoort. En dat is 28 en 29 mei. Volgens ja. mij is dat dit weekend. Dit weekend. Uh, Um, vandaag is er ook het surffestival bij de First Wave School, Boulevard de Fauvage, nummer 13 van 11 tot 12. 11 uur vanavond en morgen uh, de voorjaarsmarkt ja. in het centrum met veel regen heb ik begrepen. Echt waar? Ja. En geen storm? N nee oh. ik heb dat nog niet maar wel regen maar oh. ik denk niet zo erg dat, dat je niet afvangt. met een paraplu gewoon gezellig langs. de Laat het doorgaan hè? He? Ja. ja. Uh, 29 mei is er morgen uh, muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony dat is hier achter in de Oosterparkstraat 44 met diverse op Redens van 4 tot 6. En dan hebben we uh, ook 29 mei Jazz aan zee bij Thalassa. Met Boogie Boogie en de Blues. En de aanvang daarvan is 4 uur. En dan hebben we de Wandelvierdaagse. Daar hebben we net vanochtend ook of, uh, nog even die inbreek gehad. Uh, de Wandelvierdaagse is dinsdag 31 mei, 1 juni en 2 juni. Start vanaf half 7 vanaf de. Het Rode Kruisgebouw, dus niet de hockeyclub wat in het uh, krantje vermeld stond. En vrijdag start is om half zes vanaf het Kerkplein in verband met Max Verstappen. Ja, in juni het Alzheimer Trefpunt weer. Dat was vroeger het Alzheimer Café, ja. uh, ook in Zandvoort, Vlemingstraat. En het thema dit keer is het belang van actief blijven, wandelen, ja. bewegen, zingen. Vanaf half acht? Uh, op 2 juni uh, organiseert de IVN een excursie in de duinen van het Kostverloren Park. Vertrek om 7 uur s'avonds en de ingang Kostverloren Park en de deelnemen is gratis. En de dag erna? kun je ook wel meteen door. De dag erna ja, is er een, een, nog een excursie. En dan in het natuurgebied Middenduin. En dat is ochtends om tien uur vertrek. En dat is de ingang Duinlustweg in Overveen. En ook gratis deelname. Ook op 3 juni. En dat is wel heel erg leuk. Wat kun je allemaal doen met een 3D printer? Ja. Nou volgens mij heel veel. Ja. Uh, demonstratie in de Zandvoorts bibliotheek. Dat is van 3 tot 5. En de toegang is gratis. ja En dan krijg je dus 3 juni ook het meet. En Creed, Max Verstappen en live muziek op het Raadhuisplein vanaf 7 uur. Half acht, dat zal heel druk worden, denk ik. Ja, denk het ook. Allemaal op 3 juni, maar op 4 juni kunt u nog dansen. Gelukkig. Uh, Dancing in the streets, dat is live muziek in het centrum van 8 uur. Na al die, al die evenementen is dat natuurlijk ook wel lekker, is dat ook bewegen. Wel lekker, ja. <laughs> uh, 4 juni, uh, zoals gezegd al, oh, het jubileumconcert van de beachpopzingers. Twaalf en half jaar, Theater de Krocht, aanvang 8 uur. Entree 8,50 euro. En dan op 4 en 5 juni het Max Verstappen. Een stappenweekend, nou, natuurlijk geweldig. Het zal wel heel druk worden, dus ja. mocht u uh, toevallig van buiten Zandvoort komen, uh, zeggen we, we ja. gaan met de trein. Ja, maar leuk wordt het wel. Dat denk ik zeker, ja. En op 5 juni is er weer museumpodium met Claudia E. Manito, harp en gitaar in het Zandvoortsmuseum. Aanvang 3 uur, entree, 10 euro inclusief een drankje en dat is het laatste museumpodium voor de zomer. Stop. Oké, okay. en dan hebben we weer een oproep even tussendoor... voor u, Brandweer Zandvoort. Die wil graag nieuwe enthousiaste vrijwilligers hebben. En als u interesse heeft, kijkt u dan even op... www.brandweer-zandvoort.nl slash vacatures. Ja, en ook elke donderdag is er een bunkerwandeling... in de Amsterdamse waterleidingduinen. Start op de Zandvoortselaan aanvang half elf. En de entree is zes euro. En ook nog de eerste maandag, elke eerste maandag van de maand... is een nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie. En elke dinsdag van de maand om half elf is er een digitaal spreekuur... voor al uw vragen over de iPad, tablet en smartphone. Ook bij Ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Ja, er is een hoop te doen, want ja, elke vrijdag ja. is er medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En ook, um, ja, ook daar kunt u www.zandvoort.nl kijken hoe dat precies ja. in elkaar steekt. nou En dan de herhaling van dit programma is op donderdag van 8 tot 10 s ochtends. Of u gaat naar uitzending gemist, ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in. Let op, één uur later invullen. En Wat dan uh, rest ons he? nog inderdaad alleen het bedanken. En uh, u bedankt voor het luisteren. De techniek kort draaien. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie Gerry Rutte. De koffie Gert van Kuik. Presentatie Gerrie Rutte. En Henny van der Leden. Dankjewel Henny. Graag gedaan, Hotel Hoogland. Dank weer voor de gastvrijheid en de koffie, de thee en het water en allemaal. Een prettig weekend en graag tot de volgende week. Fijn weekend allemaal. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore.